We'll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 We gaan naar de heer Liszt, Frans Liszt, de componist met de ontzettende grote handen die soms afstanden op de piano creëerde die voor niet veel pianisten te spelen waren. Maar goed, we gaan toch weer naar hem luisteren, althans naar een compositie van hem. De pianosonate in B mineur, S 178. En het stuk wat we eruit spelen dat heet Andanteo Sostenuto Quasi Adagio.